De Russische luchtmacht heeft verschillende doelen van de rebellen in de Syrische provincie Idlib onder vuur genomen. Het was een vergelding voor het neerhalen van een Russisch vliegtuig. De opstandelingen hadden de piloot doodgeschoten. Bij de vergeldingsactie zijn volgens het Russische ministerie van Defensie 30 rebellen gedood.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 De Spaanse inlichtingendienst is er na 500 jaar ingeslaagd... om het geheimschrift van koning Ferdinand van Aragon te kraken. De koning gebruikte code in zijn brieven aan een legeraanvoerder... begin 16e eeuw. Ze gebruikte meer dan 200 symbolen. De brieven liggen in een museum in Toledo. De Spaanse inlichtingendienst is een half jaar bezig geweest... om de code te kraken.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 Het weer bewolkt in wat motregen of lichte sneeuw. Eerst is het rond het vriespunt. Vanmiddag worden 2 tot 4 graden bij een koude noordoostenwind. Morgen en de dagen daarna zon. Smiddags lichte dooi. Snachts 3 tot 8 graden vorst. Dit was het NOS-journaal. Frankrijk? Uh, Italië? Griekenland? Nee. Maar aan de andere kant...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 Het apostolisch genootschap daagt je uit... jouw antwoorden te vinden op levensvragen. Kijk op vindhetantwoordinjezelf.nl Ja, terwijl hier de ganzen over de buitenmicrofoon vliegen... en ik op weg ben naar de moestuin. Ik moet nu oppassen dat mijn snoertje niet aan het hek van de moestuin blijft zitten. Ja. Um, want ik ben op weg naar Maria Fennes, moestuinbeheerder. Maria, goedemorgen. Die is namelijk in alle vroegte alweer bezig. Want het wordt een, ja. kennelijk een prachtige... Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Kennelijk een prachtige dag om in de moestuin te werken. <laughs> ja, ik dacht nog even, jij bent hier um, beheerder van de moestuin. Ja. Um, jij bent niet omdat de maan prachtig boven ons hoofd staat. Je bent niet uh, biodynamisch, hè? Want nee. die doen ook wat met de maan, toch? Die doen met de maan en met de preparaten. Maar dat uh, doe ik niet, want ik zit zo vol in mijn tijd... dat ik daar eigenlijk niet heel erg naar kan luisteren. Maar als ja. ik met pensioen ben, ga ik dat doen. Dan ga je doen. Jij doet in ieder geval alles onbespoten hier. En nou ja, goed. Absoluut. Druk bezig met de moestuin. Um, je hebt hier een aantal dingen bij je. En uh, ik, ik begreep dat op de, op de inhoud van deze Daar ja. ben, ben je heel, ben trots. Ik heel erg trots? Ja? Een hoopje zwarte aarde, zou je denken... Um, Um, eigenlijk vind ik dit prachtig. Dat is organisch materiaal. Nu moet, is de tuin in rust en uh, het enige waar we nu aan gaan denken is dat we het seizoen weer moeten opstarten, dus dat er uh, mest uh, in de tuin moet. En uh, eigenlijk heb je uh, organische mest, dus dat is mest van de eigen composthoop. En dat is dit. En dat is ook de, dit. Oké, okay. zo direct. Alles over jouw mest en jouw compost. Helemaal goed. Okay. Helemaal goed. Goedemorgen, zodra ik Dus, Maria Fennes en haar compost. Um, en eitjes van de vlinder, de Sledoornpaasje. Heeft u die ooit gezien? Ja Bij het zien van zo'n minuscuul, prachtig, sneeuwwit eitje, dat doet denken aan, ja, aan het skelet van een zeegeltje, vraag je je af hoe, hoe kan de natuur toch zulke prachtige structuren voortbrengen? U moet maar eens een plaatje googelen tijdens de reportage die u zo direct hoort over het tellen van Sledoornpaasje eitjes. Uh, verder gaan we dit uur bellen met verslaggever Rob Buiter... mee op expeditie voor de Amerikaanse kust. We bespreken een nieuwe methode van haaienonderzoek... en onze columnist is Dolf Jansen. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Muziek van Muccio Clementi. Je um, staat hier bij Maria Vennis. Nogmaals, goedemorgen Maria. Nog een keer goedemorgen, Ben. De, de beheerder van de moestuin. Ja, en in moestuinen, voor, voor een leken is het in de winter altijd een hele dode boel. Maar um, dat is niet zo. Er, er moet natuurlijk van alles gebeuren. En um, ik, ik, laten we maar beginnen. Jij wilt een oproep doen? Ik wil een oproep doen, ja. ik wil een oproep doen. Ja, ja. ik uh, wil heel graag een hele goede potstalmest uh, hebben voor mijn tuin. En uh, tegenwoordig zijn het allemaal drijfstal, uh, drijfstallen, zeg maar. Dus dat is de mest van een koe, die valt dan door een rooster... en dan wordt het één uh, papje. Maar de ouderwetse potstal, dus stro met de koeienpoep... dat is fantastisch voor de tuin. En dat kan ik bijna niet krijgen. Dus uh, iemand in de buurt die zich geroepen voelt... om ja, even een aanhangertje te brengen, of ik wil het ook halen... Heel en waarom is dat zo, uh, zo uh, bijzonder? Nou, de tuin mest je eigenlijk. Ik mest de tuin met mijn eigen compost. Dat ben ik heel trots op. Dat is het organisch materiaal. Maar als je alleen je compost doet, dan heb je een tekort aan NPK. noemen ze Dat dus dat is stikstof, fosfor en kalium. En dat zijn de um, nou, soort vitamines voor de tuin. De belangrijkste vitamines, om het maar even zo uit te ja. drukken, voor de tuin. En die kunnen uiteindelijk, komen uiteindelijk wel uit compost. Maar dat is een heel langdurig proces. Dus een extra gift krijg je dan van die potstalmest. En um, ja, waarom is dat zo moeilijk aan te komen? Omdat uh, de boeren tegenwoordig dus heel veel drijfstallen hebben. En uh, dat werkt voor hun veel uh, makkelijker in verband met automatisering. Maar uh, een enkel klein boertje heeft misschien nog een potstal. En misschien heeft hij nog een mooie oude mesthoop ook. Want het beste is als het een jaar oud is. Goh, dan is het al ja. een beetje verteerd. Ja, precies, precies. En dan word ik helemaal gelukkig. Want eigenlijk vind ik compost het mooiste deel van mijn tuin. Ja, composteren. Want de compost heb je hier ook bij je staan, ik... he, in, de, in de krijwagen. Precies. Nou, dit is dus van organisch materiaal dat hier van je eigen uh, uh, land is gekomen? Precies. En dat is toch een wonder. Als je nu ziet hoe de tuin eruit ziet, dan denk je... Jeetje, wat een plantjes, wat een gedoe, wat een he, stokken, takkenbende. En als je dat dus op een goede manier... want dat is nog best heel moeilijk om het, precies het composteerproces te krijgen. Maar als je dat op een goede manier doet, moet je kijken wat je krijgt. Ja. En um, waar gebruik jij dit voor? Ga je alles bemesten en composteren? Of uh, hoe doe je dat? Nou, uh, de tuinen... Ik doe uh, wissel. En dat betekent dat er zes vakken zijn. En er zijn, per vak zijn er gewassoorten. Dus bijvoorbeeld kolen, wortelen, aardappelen. En ieder gewassoort vraagt gewoon een eigen bemesting. Als je wortelen mest, dan gebeurt er het komend jaar niet zoveel, want dan worden ze niet goed. Oh. Maar bijvoorbeeld aardappelen en kolen, die vragen juist heel veel van de grond. Dus daar breng je dan weer heel veel mest op aan. En op wortelen ju juist niks? Nee, nee, wortelen die willen niks. Die willen gewoon groeien en dan zijn ze blij. En... Um... Want je hebt dus compost, organisch materiaal... potstalmest, hoopje. Ja. Ga je dat dan door elkaar mengen? Of doe je het een op de een en het ander op het andere? Nee, ik meng het door elkaar. Er zijn, ook, er zijn natuurlijk heel veel verschillende methodes. Mensen die mengen ook wel uh, potstalmest of koeienmest... of soms ook wel andere dierenmest door de composthoop heen. Dan heb je het natuurlijk eigenlijk allemaal in één keer. En wat je ook kan doen, is een soort van bijbemesten. Ik heb daar een zak staan met een voorbeeld daarvan. Kijk, en dan zie je ook dat er NPK uh, in zit. Dus dat zijn korrels... Die die geven dan heel snel stikstof, fosfor en kalium af. Maar dat is, dus, uh, dat is dus kunstmest. Eigenlijk is dat een soort van kunstmest, hoewel dit biologisch is uh, en daar is over nagedacht. Maar eigenlijk ja. voeg je dan kunstmatig iets toe. Liever wil ik dat niet. Want als je het namelijk met organisch materiaal doet, dan, zijn er, dan is dat hele afbraakproces, alle beestjes die je nodig hebt, schimmels, bacteriën, om die uh, stikstof, fosfor en kalium vrij te krijgen, dat hoort bij het natuurlijk proces. En dat is een heel mooi uh, in balans proces Wat ik eigenlijk liever in mijn tuin wil. Ja, het is een, een hele... Ik heb er ook wat over gelezen. Het zit heel ingewikkeld ja. in elkaar. Hè, ja. dat wat, wat, wat, wat mest nou precies doet. En ja. wat het nou precies is. En ja. hoe dat werkt. Ja, en het maakt ook heel erg uit van je uh, wat voor grondsoort je hebt. Want uh, we zitten hier op zandgrond. En daar is het gewoon weer een heel ander verhaal... dan als je bijvoorbeeld op kleigrond zit. En dan heb je leem, en je hebt zavelleem, Je hebt allemaal uh, uh, ja, variaties, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk moet je per tuin bekijken wat het is. Ja. Ja. Er zullen natuurlijk genoeg mensen zijn... die uh, ieder voorjaar naar het tuincentrum rijden... en zo'n zak halen, openknippen en dat over hun tuin storten. Maar uh, het kan anders dus. Het kan heel dus je anders, er een beetje in verdiept. precies. Ja. En uh, organisch materiaal wil ik echt aanbevelen... omdat het namelijk duurzaam is. Het brengt over het jaar heen, zeg maar. Zorgt het steeds voor het nuttige bodemleven... het goede bodemleven wat je nodig hebt... waardoor ja. je tuin in balans is. Um, wanneer ga je dit nu allemaal uh, doen? Um, want, want er ligt nog heel veel uh, zeg maar. Uh, Gommel, ook op de, op de akkertjes. Dat klopt, ik heb mijn, ik dek mijn aarde altijd af, zodat het niet blootgesteld wordt aan de weersinvloeden, want dan spoelen namelijk ook die belangrijke meststoffen weg. Dus uh, wat ik met groenbemesters, dat is weer een ander verhaal, maar die, daar mest je ook een soort van mee. Uh, wat ik dan weer net in mijn bodem heb gekregen, als ik dan uh, de, de aarde aan de weersinvloeden heb. Ja, dan spoelt het weg. Spoelt dus dus het daarom laat weg. je er van alles over overheen, liggen. overheen liggen. Maar, maar wanneer ga je nou aan de slag ik hier? Ik ga nu, als het, een, het weer een beetje mee zit, ga ik gewoon uh, de mest Succesief op de aarde aanbrengen. En ik hoop natuurlijk dat die aanhanger straks komt. Want dan spreid ik die, die ook nog even uit. Precies. Uh, heb je ook nieuwe, want we zien jouw jou, jou tuin natuurlijk ieder jaar opkomen... met de meest prachtige dingen. Ga je nog nieuwe gewassen verbouwen hier? Uh, ja, uh, niet zo heel veel. Uh, maar er zijn wat uh, komkommersoorten uit Rusland die ik ga uitproberen dit jaar. Die kunnen heel goed buiten, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ik ga een keur de buff proberen. Dat is een hele mooie, lekkere tomaat. Kijk of die het wil doen in mijn kassie. Een keur de buff. Een keurdebuf. De en verder uh, uh, ja, aardappeltjes. Uh, Aardappels, uh, met... uh, de, de doperten, de peulen, ja. dat soort dingen allemaal. Sla natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, van alles, zoals van, alles. Er, van alles. En achter in de tuin natuurlijk weer die prachtige bloemenzee. Ja. Die we, en die staat dan tot heel laat in het jaar, tot soms oktober. Staat die te bloeien? Die hebben we ja. van het jaar aangepakt. Dus deze kant hebben we helemaal opnieuw uh, omgespit en opnieuw uh, opgeplant. Zeg maar. Dus daar verwacht ik dit jaar heel veel van. Uh, mogen we nou al zeggen dat het moestuinseizoen begonnen is... of zijn we dan net te vroeg? Voor mij stopt het nooit. Maar nee. de tuin is nog een beetje in rust. Ja, maar ja. voor mij stopt het nooit. Maar de voorbereidingen zijn toch ja, al getroffen. Met zeker. die prachtige compost die hierbij zeker, staat. Zeker. En uh, jouw oproep om, uh, ja, als iemand wat potstalmest over heeft... kom ermee mee naar Maria Fennes, hier naar de moestuin van stadzicht uh, uh, in Naarden. En dan is ze daar heel erg blij Ik mee. Ik zou er heel erg blij mee zijn. Ja. Nou, dankjewel Maria. Veel dankjewel. succes. Dankjewel. Bye. Het de Tuileries, uit de orkestsuite Louis XV van Anthony Collins... uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra onder leiding van John Wilson. De vlinder laat zich maar zelden zien. Dus om te weten hoe het met de sledoornpage gaat, moet je eitjes stellen. Want die kleine witte bolletjes zijn net iets makkelijker te vinden... op de takken van hun waardplant. In Soest speurt elke winter een grote groep vrijwilligers van de sleedoorns de sledoorns af op zoek naar die eitjes van de sledoornpage. En ik zei u al, die eitjes die zijn zo fantastisch mooi. Ze staan, nou ja, foto's daarvan staan op onze website en uh, vroege vogels www.bnnvara.nl eh, eh, Verslaggever Marleen Snijders gaat op zoektocht met onder andere Remco Vos... en Violet Middelman van de vlinderwerkgroep Eemland. Wat maakt deze locatie zo goed voor die sledoorn eitjes Voornamelijk uh, dat er een heleboel Sledoorn staat. En de sledoorn is ook een, uh, een dagvlinder... die zich voornamelijk uh, in woonwijken ophoudt. Ze is eigenlijk een stadsbewoner. En dat, uh, ja, dat is opvallend. Dus blijkbaar voelen ze zich thuis bij huizen. Er staan een paar mooie berken hier. Dat zijn de ontmoetingsbomen van de sledoenpaasjes. Dat is ook waarom we in de winter tellen. Uh, de eitjes. Die zijn makkelijk te zien. Makkelijk. Uh, nou, dan gaan we zo zien of dat makkelijk ja, is voor jullie. <laughs> en de, de volwassen vlinders. Die vliegen in de zomer. In, in augustus, september zeg maar. Die zitten meestal hoog in de bomen. Dus dan ja, wordt het lastig om te zien of er een populatie is en hoe het ermee gaat. Laten we beginnen met hoe ziet een sleedoorn eruit? Een sleedoorn is een, uh, ja, een haagachtige uh, struik meestal. Um, en de sleedoorn, zoals de naam het al zegt, heeft flinke doorns. Dat, uh, en hij bloeit heel vroeg in het voorjaar. Dus op het moment dat je vroeg in het voorjaar iets uh, lichtroze-wit ziet bloeien... dan is het een prunensoort. Uh, en dat kan ook sledom zijn. Nou, zullen we op zoek gaan? Ja, Violet? Of ja, moet je nog kijken. even wat anders doen? Nee, uh, ik, uh, ik heb geen idee. We gaan zoeken vandaag. Dat is het hoofddoel. Dus, uh... Ik ga niet dat iedereen er is, of wel? Ik maar een paar mensen. Remco ook druk aan het spuren? Ja, we moeten toch zo snel mogelijk wat zien te vinden. Het moet lukken. En waar lukken. gaan we op letten, Remco? Waar, waar kijk je naar? Waar je eigenlijk naar moet kijken, is dat je een beetje in de oksels van de, de kleine takjes gaat zoeken. Daar zitten de meeste eitjes uh, vaak. En dan vlakbij de, de, de bloemknopjes. En dan, uh, ja, hopen we er eentje te vinden. Want vlakbij die bloemknopjes, dat is als ze uitkomen dat ze meteen eten hebben. Ja, het rupsje is natuurlijk heel klein. Ja, het eitje is ook maar een paar millimeter. Dus het eitje, dat, of het rupsje, is ook heel klein. En ja, die moet zo snel mogelijk... Uh, de, ik dacht even een eitje te zien. Dus ik moet zo even goed kijken, sorry. Um, maar het rupsje is dus heel klein en die moet eigenlijk meteen veilig zitten in het bloemknopje en, en daarvan eten. Oh, okay. Dus uh, ja, die gaat meteen eigenlijk uh, op zoek naar, uh, naar voedsel. Ga maar kijken hoor, dat is belangrijker kijken. dan ik. Nou, komt goed. Nee, helaas. Het is een bloemknopje, maar een beetje wit uitgeslagen. Miranda, is er dan één klein eitje waar je naar zoekt? Of, of zijn ze bij elkaar gebundeld? Ja, som, soms uh, zitten er twee in een, uh, in een okseltje bij elkaar. Dat is heel leuk, voor de foto ook, als ze samen zijn. Uh, ja, en als je er eenmaal één een hebt gevonden, gaat het wat sneller, lijkt wel. Ja, ja echt. Ja, ja daar, is een, uh, daar is een eitje gevonden. Op de hoek daar wel. Ja, wie heeft het eitje gevonden? Ik voor de dame hier een eitje gevonden. gevonden. Ja. Menno, van ja. de, de vlindersdichting. Ja, klopt. Ja. Ik heb hier een eitje gevonden. Heb je een eitje gevonden? Ja. Oh, dan moet ik, Kijk. Hem ik heb een doek. Wacht even, hij heeft een foto. Sorry, gaat oh, ja. voor. Oh, dat is misschien makkelijker, ja. Even een fotootje gemaakt van ja. het uh, ja. eitje. Hoe oh, oh, herken oh, oh, je oh. dat dan, Menno? <laughs> het is een, een, een rond wit puntje. met duidelijk een beetje bolvormig. Dus het lijkt een beetje op een zeeegeltje. Violet, sinds wanneer uh, monitoren jullie dit stuk uh, grond? Ik denk dat we dit al uh, 10, 15 jaar doen. En dan zie je dat het in het begin eigenlijk rond de 30, 40, 50 eitjes bleef. Mm -hmm. En sinds vorig jaar zien we zeker een trend omhoog. Enig idee waarom? Het kan zijn dat we, uh, we zijn begonnen met het, uh, het afstemmen met de gemeente voor het onderhoud hier. Dus uh, we zorgen ervoor dat er gefaseerd uh, struiken worden teruggezet. Dus helemaal tot op de grond worden gesnoeid. Uh, zodat het weer kan verjongen. Want eigenlijk de houdt de houdt het liefste van jonge struikjes. Jong hout. Maar de nectar van de bloemen op de oudere struiken is dan ook wel weer van belang. En ook op oude struiken vinden we eitjes. Je moet een soort combinatie hebben. Ja, precies. Je moet het blijven verjongen, blijven vernieuwen. Maar wel met een beleid... En daar doet de gemeente Soes braaf aan mee. De gemeente Soes doet daar geweldig aan mee. Die doen niks aan het onderhoud van de sledoeninstruïlen... zonder overleg met ons. En dat, uh, ja, dat is fantastisch. Nenno, nou begreep ik dat jullie het hele land rondreizen... voor die sledoenpaarsje. Ja, dat klopt. Waar bevinden ze zich in Nederland? Uh, ze zitten vooral een beetje op de overgang van de zandgronden... naar de, <kliek> naar de kleigronden of, of veengronden. En dat is een beetje rond de Veluwe en rond de Utrechtse Heuvelrug... En wat is de grootste populatie? De populatie zit in Steenwijk, voor zover we weten. Dus, uh, en ja. heb je daar dit jaar al geteld? We zijn al twee keer geweest daar, maar we hebben nog wel een dag of vier nodig daar om alles te gaan tellen. Dus uh, dat is echt heel veel werk, ja. Violet, ja. jij riep van in het najaar heb ik er vijftig gezien, anderhalf uur. Ja. We, we hebben er één. Ja, dit is ook een uh, iets minder goed stuk van uh, het struwil. Je ziet ook, uh, het wordt overwoekerd door bramen bij ramen trekken, echte struiken uh, plat naar beneden, overwoekerd. Ja, daar hebben die vlinders er ook geen zin meer in. Nee. Dus uh, ja, dit is gewoon een iets minder goed stukje. En het achterste gedeelte uh, waar we zo meteen naartoe gaan, daar staat veel jong uh, spul. En dat, uh, ja, dat werkt. Ja. Oh, moeten we gewoon nog eventjes zo direct naar achteren? Precies. Ik ga ze even informeren hoe ver ze zijn daar. <laughs> Miranda, we gaan naar achteren. Daar ja. jij veel meer eitjes, de ja. Violet. Kom op. Je, ja, ik ga, ga mee. mee. Midden in het gras ook nog een paar? Ja, hier zijn, uh, ik denk twee jaar geleden... zijn hier een paar uh, jonge struikjes gepoot. En het eerste jaar hebben we er geen eitjes op gevonden. Maar afgelopen najaar uh, hebben we denk ik op dit kleine stukje... iets van 15 eitjes gevonden al of zo. Hier zit, hier zit er dus eentje van die we in september gevonden hebben. Hier zit er dan ook eentje. Als we het touwtje mogen geloven. Die heb je dus al in het najaar gezien. Ja, maar dan kan het weer zijn dat er intussen een vogeltje langs is geweest. Dat ziet er wel naar uit. Je hebt het opgegeten. Gegeten. Ja, en dat is waarom er maar zo weinig uh, eitjes uh, uiteindelijk vlinder worden. Alle gevaren in het leven. De natuur. Hier is twee die? bij elkaar. Wacht nieuwe even. Nu of... Uh... Oké. Okay. Deze zit echt aan de onderkant van die, uh, die doren, Dus die zie je ook veel minder makkelijk. Dus hij zit er nog wel. Het vogeltje heeft hem ook niet ontdekt. En nou heeft Chico nieuwe gevonden. Twee bij elkaar, begrijp ik. Het is echt wel een onbegrijpelijk klein stipje. Ja. Heb je dus het al met de loep bekeken? Dan heb ik hier een loep voor je. Ja? En je weet hoe je een loep moet gebruiken... Moet je weer, nou, ik moet er doorheen kijken. Ja. Ja, ja, dichter met je oog erop. Ja. Dat is mooi, hoor. Ja, het is prachtig. Lijkt wel begroeid. Ja, er zitten wel algen op. En die algjes zitten op omdat het uh, vochtig is geweest. Heel vochtig weer. En dan komen de algen op. Dat er zoiets moois uit zo'n vlindertje kan komen. Het, hè? Ja, Ja, ja, ja. ja. We hebben echt twee jaar terug op een andere locatie in Soest. Uh, daar stonden ook wat jonge struiken. Okay. En dan gingen we kijken. En er Hier was één mee. struikje met 23 eitjes. En dat struikje dat was echt... Nou, dat was kleiner dan dit. Het stelde niks voor. Dus daar is een vrouwtje aankomen vliegen. En die dacht, ik moet mijn eieren kwijt. Ja. En die heeft alles eruit gegooid. Ja, geweldig, hè? Ja, pure legnood. Kijk nou, die hele rij violet van zoekende mensen. Ja, ik vind dat altijd zo gezellig. En dan denk ik ook, ze zijn gek dat ze allemaal komen helpen. Maar goed, <laughs> ze vinden het toch leuk. Ze ja. staan allemaal heel braaf te zoeken. Ja. ja, en het is gewoon de uitdaging, de sport om er zelf één te vinden. Minimaal één. Ja. We ja, zijn er hier nu alweer vier bij gevonden, juist. Hier bij dat streuk. Ik liep even weg naar die onder. Ja, daar uh, heeft Menno er nog twee gevonden. Ja, ja, dus net twee. Niet, uh... En nog twee? Ja. Kijk. Kijk. Menno is lekker bezig. Hier een en daar een. Ja. Het gaat me door daar. Uh, verslaggever Merlijn Snijders uh, dus op zoektocht naar die prachtige sleedoornpage-eitjes. Met uh, onder andere Remco Vos en Violet Middelman van de vlinderwerkgroep Eemland. Er werden maar liefst 346 eitjes gevonden in Soest. Bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Fantastisch sleedoornpage-nieuws uit Soest dus. Wij gaan luisteren naar Ster en het nieuws wordt straks gelezen door Jan van der Putten.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 In de stad Orlando in de Amerikaanse staat Florida is een man opgepakt... die volgens de politie zangeres Lana Del Rey wilde kidnappen. Hij werd vrijdag opgepakt in de buurt van waar de Amerikaanse zangeres optrad. De man had bij zijn arrestatie een mes en een kaartje voor het concert bij zich. En het weer, motregen of wat lichte sneeuw, een koude Noordoostenwind... en het wordt 2 tot 4 graden.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 Half negen geweest. U bent terug bij Vroege Vogels, terug aan het Naar de Meer, waar wij worden geflankeerd door de grote zilverreiger en enkele zaagbekken, futen, aalscholvers. De aalscholvers zijn een beetje aan het bakkeleien met elkaar. Hier zit allemaal de aas op het beste visplekje en de rest vliegt door naar het IJsselmeer. Uh, het is tijd voor onze vaste maandelijkse columnist Dolf Jansen. De boer heeft het niet makkelijk. Laat ik het anders zeggen: de boer heeft het nooit makkelijk. Ik bedoel op een vroege vogeltijdstip op en echt niet alleen op zondag, Menno. Altijd wind tegen en of tering weer anderszins. Lastige gewassen, kippen die meer dan een a ruimte willen... schapen die gewoon weigeren over die dam te gaan... koeien die hartstikke lief zijn... maar die klagen over exploderende uiers en melktechnische roofbouw... en dan heb ik alle regels, wetten, boethoudingen en controles nog niet eens genoemd. Om over de schandalig op economische motieven en vraag-en-aanbod gebaseerde manier... van handelen en behandelen door inkoopcombinaties en supermarkten nog maar te zwijgen. De boer moet terwijl het water hem of haar aan de lippen staat, echt alle zeilen bijzet... om al roeiend met de riemen die hij heeft te denken... wat doe ik eigenlijk in al die maritieme beeldspraken? Ik ben een boer, dit is mijn land, dit is mijn leven, joho, joho! We hebben opgemerkt dat boeren alleen joho, joho roepen... als ze te veel gedronken hebben en daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Dus, fake news, folk, fake news, typical Hara. Maar, wat doen boeren, of moet ik zeggen, dus wat doen boeren... Ze frauderen, ze lappen regels aan de laars, ze trekken waar mogen subsidie binnen, terwijl ze zich eveneens waar mogelijk niet aan wetten en afspraken houden. Ze annexeren Bermen in een tempo waar Israël met zijn nederzettingen nog een zionistisch puntje aan zou kunnen zuigen. Ze frauderen met mest- en mesttransport op een schaal waarvan bestuurders in Limburg tranen in de ogen krijgen. En ze laten koeien die gebaard hebben, of geworpen, of gekalverd, op frauduleuze wijze als halve koe in de stikstofuitstootboekhouding staan, want dat scheelt weer geld onder het fosfaatplafond. Een halve koe, luisteraars, een halve koe. Voor het ministerie is dat oplichting... voor een beetje bodybuilder een bestelling bij een steakhouse. De minister zei tot en met de mest dat de sector het zelf moest oplossen. Sinds de halve koeien is ze echt over de zijk. Keiharde aanpak, justitie, streng straffen. Al was het maar omdat Europa ons land agrarisch gezien... toch op de korrel heeft. En dan heb ik de fipronil-eieren en de q nog niet eens genoemd. Ik ben bang dat de fraude nog gaat toenemen... voordat we ooit weer een gezonde agrarische bedrijfstak hebben. Ik voorzie boeren... Die schijnhuwelijken gaan sluiten puur voor het belastingvoordeel. Daar zou iemand eens dus een tv-programma omheen moeten bedenken: boeren die doen alsof ze een bepaalde vrouw aantrekkelijk vinden. Ik voorzie kinderarbeid, of zoals het op veel plekken heet, het boerengezin. Ik voorzie dat het aantal excessieve laboratoria in stallen gaat toenemen, en de amfetamine lijnen, en de wietplantages, en wat er verder op dansfeesten zoal gevraagd wordt. Ik denk dat binnen tien jaar de wiet niet langer verborgen in het ma maïsveld. Maar open en bloot en manshoog zal groeien puur om te verbergen wat er daarachter allemaal op de boerderij gebeurt. En als ik dan een goed idee mag toevoegen, neem iets over van de even sterk besubsidieerde en verontwaardigde bedrijfstak de visserij. Ik pleit hier voor pulsoogsten, stroomdraden niet als schrikdraad, nee, stroomdraden dwars over de velden. Dat het graan zo schrikt dat het vanzelf de Combine Harvester binnenloopt. En, als je de stroomdosis verhoogt, liggen er aan het einde van je veld... gewoon duizend volkoren broden. Gesneden! Zul je die Fransen wel weer horen? Onze stokbroden zijn van handgeplukt graan... en het deeg is anaal gekneed voordat het in de hout overgaat. Ik zeg, hé, mond houden, het ruikt hier naar zuurige vende table. De boer heeft het niet makkelijk, net als de visser. Ik pleit voor een eind aan de bevoorrechten. Het CDA steunt ons toch wel positie... en een afbouw van al die subsidies en regelingen. En ik pleit voor eerlijke prijzen. Voor vis, vlees, melk, eieren, kaas, groenten. Eerlijke prijzen die wij gaan betalen. En de boer, hij ploegt voort. Maar dan een keer met wind mee. Fijne zondag. van de Française Marie-Juliette Olga Lili Boulanger... uitgevoerd door Emile Naumov op piano... en Oliver, Olivier Charlier op viool. Uh, in december ging een grote Nederlandse wetenschappelijke ex expeditie van start. Met het schip de Pelagia reizen onderzoekers van Texel naar de Cariben en weer terug. Onderweg doen ze allerlei onderzoek naar het leven in de oceaan. Het schip is nu aangekomen op de Caribe. Verslag Verslaggever Rob Uiter vaart de komende week een stuk mee en is nu aan de telefoon. Uh, Harop? Rob? Zeker. Uh, goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Bij jou is het nog heel vroeg, hè? Nog nacht? Het is, het, het is heel erg vroeg ja, Ik moet een klein beetje zachtjes praten... ...dat ik de rest van het schip niet wakker maak. Want het is uh, heel half vier. Nou, je, ze, ze zijn nu op vakantie. Er moet gewerkt worden. Uh, waar, waar ben je nu precies? <laughs> ja, we liggen nu uh, aan de kade in Oranjestad, in uh, Aruba. Ik lig hier naast een, een joekel van een schip van de US Coast Guard... ...waar ik op uitkijk. Ze dus, worden goed bewaakt. Maar uh, straks uh, gaan we varen. En dan uh, vertrekken we van Aruba richting Sint Maarten... Maar onderweg allerlei metingen zullen worden gedaan, vogels geteld, hopelijk ook zeezoogdieren geteld. Dus uh, wat, wat van alles op programma. Wat heeft die, uh, die expeditie tot nu toe uh, opgeleverd? Um, nou, de, de, op het moment uh, dat ik aankwam, uh, was natuurlijk de, de vorige ploeg was net uh, de koffers aan het pakken. Daar heb ik al uh, even wat uh, uh, mee kunnen spreken, natuurlijk. Uh, die hebben onderzoek gedaan onder andere aan uh, koraal. En ook aan hele diepe blauwalgematten. Dat is iets wat, wat vrij recent ontdekt is dat er op grote diepte, 60 tot 70 meter onder het wateroppervlak... komt ook blauwalgenbloei voor cyanobacteriën. Dat is eigenlijk wat wij kennen uit het zwemwater in de zomer. Dat je niet kan zwemmen omdat er giftige blauwalg op het water drijft. Nou, dat soort fenomenen dat blijkt zich hier ook heel diep onder het wateroppervlak voort te doen. Op 70 meter heb je gewoon hele dikke matten van die giftige blauwalgen... En eh, dat zou wel dus, eens eh, ook in de, in de komende tijd een probleem kunnen worden... voor onder andere het koraal hier, want eh, die, die blauwe algen die, die verstikken alles... En ja, wat zegt dat is een, een relatief nieuw fenomeen, uh, wat een jaar of drie geleden ontdekt is en waar nu dus heel veel uh, aanvullend onderzoek aan gedaan wordt. Van waar komen die blauwe algematten nou vandaan? Uh, hoe kunnen we ze echt zo bestrijden? En wat betekent het voor het koraal wat hier uh, nog in de Caribe uh, ligt? Maar je zegt, ze zijn kort geleden pas ontdekt. Zou het ook kunnen dat ze er al lang waren en dat ze nooit enig kwaad hebben gedaan? Of neemt het nu hand in nee, hand toe? Nee, de, de, de schip, de, de uh, onderzoeker die dat uh, heeft ontdekt, Erik Meesters van uh, Wageningen Marine Research, die heeft in het verleden ook wel als duiker is, is die tot op die dieptes geweest. En hij zegt ja, dat, dat soort dingen hebben we in het verleden echt helemaal nooit gezien. En uh, dat is dus echt iets van de laatste jaren. En het, het komt waarschijnlijk van het, het vele afvalwater wat van uh, de eilanden afkomt. Dat neemt ontzettend veel voedingsstoffen mee, uh, waardoor die blauwe alles uh, de kans krijgen om te gaan bloeien. Dat is echt iets van de laatste jaren. Ja. Je stuurde nog een mooi geluidje door. Even kijken of wij dat kunnen laten horen. Ja, ja prachtig. Hè? Wat horen we hier? Dat is het geluid waar ik hier gisteren mee wakker werd... van een paar honderd lachmeeuwen. Dat is een <laughs> beetje een variatie op onze kokmeeuw, zeg maar. Maar ja. Ja, je kan de naam begrijpen als je ja. het geluid hoort. Hè. ja. Dus uh, er zit hier op, op, uh, op een dam zat een paar honderd uh, lachmeeuwen uh, te lachen. Dus uh, ja, dat is het, uh, het Caribische geluid waar ik dan mee wakker wordt. Ja. Um, koraalonderzoek de komende week ook dus. Uh, de, nog andere dingen waar je naar uitkijkt? Hey, de, het koraalonderzoek, dat was de, de afgelopen week. De komende oh, en, ja. week zullen wij uh, de, tussen uh, Aruba en Sint Maarten metingen gaan doen aan uh, grote wervels in de oceaan, een, een soort uh, ja, draaikolken. Het zijn niet die hele grote draaikolken waar je vaak over hoort in relatie tot het, uh, de plastic soep, maar iets oppervlakkiger wervels die uh, lijken te komen uit het, het Amazonia-regenwoud, waar de, de, de rivieren in de oceaan uitkomen en die creëren daar een soort wervels. En die wervels die gaan eigenlijk op reis door de oceaan en die trekken dus ook door het Caribisch gebied. En het vermoeden is nu dat die, die, die wervelstromen, dat die ook heel belangrijk zijn voor uh, bijvoorbeeld Vissen en daarmee ook weer voor de vogels die van die vissen leven. Dus wat we gaan doen, is onderweg metingen doen aan de, de zeestroming. En ondertussen zitten er twee man, Mark Leopold en Steve Geelgoed, die zitten dan in het kraaiennest bovenop het schip eh, zeevogels te zoeken, te tellen en ook eh, hopelijk walvissen. Dat ja. weet maar nooit. En te kijken of de, die walvissen en zeevogels ook eh, zich gedragen, eh, verschillend gedragen, aan de hand van of ze aan de rand van zo'n wervel zitten bijvoorbeeld en of er dan toevallig extra voedsel daar eh, omhoog komt. Ja. Hey Rob, even tot, tot slot, behalve dat het natuurlijk verschrikkelijk interessant is... en meten is weten en uh, et cetera. Waarom doen jou nou juist de, de, de Nederlanders precies op die plek uh, onderzoek? Uh, de, de reden voor dit, deze hele expeditie, dit, dit, halfjaars, dit halfjaar onderzoek van de Pelagia is om te kijken wat er allemaal in die, die oceanen aan het veranderen is... En dan denk je natuurlijk met name aan klimaatverandering. Dat is natuurlijk het grote issue van deze tijd. Maar ook wat ik net al noemde in relatie tot dat koraalonderzoek. Uh, de afstroom van, van voedingsstoffen vanaf van de eilanden... dat is natuurlijk ook die, een, een, een, ja, een heel belangrijk uh, iets... wat uh, het leven in de oceaan kan veranderen. Dus deze hele expeditie staat in het uh, teken van de veranderende oceanen... en uh, ja, wat daar allemaal uh, gebeurt uh, onder het oppervlak. Oké, okay. uh, Rob, heel veel succes uh, daar op de Pelagia uh, met, met de expeditie. En gaat, volgende, uh, week, volgende week horen we weer uh, gaat, uh, meer. Binnenkort meer van horen. Oké, okay, dankjewel Rob Uiter, daar in het uh, Caribisch gebied. Tijdens deze muziek komt de zon dramatisch mooi op bovenaarde en boven de moestuin. A class reunion at Harvard uit de orkest suite Alma Mater... van de Amerikaanse componist Leroy Anderson... uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra... onder leiding van Leonard Sletkin. Spectaculaire doorbraak in het haaienonderzoek. De European Space Agency, de ESA, heeft een zender ontwikkeld... waarmee de dieren veel beter gevolgd kunnen worden dan voorheen. En die veel meer informatie over het leven van de haai gaat opleveren. Tenminste, dat is de bedoeling, want hij wordt op dit moment getest op volle zee. Aan tafel Irene Kingma van de Elasmobranche vereniging en dat een branche, dat zijn roggen en haaien. En Peter de Maagd van uh, ESA, hij ontwikkelde de, de chip, de zender. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Irene, ik zeg, uh, die, die, die chip, die zender wordt nu getest op volle zee. Uh, de afgelopen weken werden de nieuwe tags uh, getest. Dat, dat is de bedoeling tijdens een expeditie voor de kust van de Verenigde Staten. Jullie waren aan ja, boord. Uh, is het gelukt? Is dat ding aan een haai bevestigd? Hoe staat het? Uh, nou... Ik, ik, heb, ik dacht dat gisteren de laatste dag was, maar vandaag blijkt nu uiteindelijk de laatste dag te zijn dat ze het nog kunnen proberen. Maar door de extreme kou in Noord-Amerika, aan de Oostkust, zitten de haaien niet waar ze horen te zitten, mm -hmm. deze maand blijkt. Dus we hebben ontzettend ons best gedaan, maar... Um... Er is tot nu toe nog geen gevangen. En nou ja, gisteren heb ik nog contact gehad. En het is helaas niet gelukt om ze uh, in deze expeditie uit te zetten. Maar uh, we blijven proberen. Ja, dus de, de, de, de chipzender ligt nog netjes in zijn doosje. Uh, klopt. Aan boord van het schip. Nog ja. niet aan een haai kunnen bevestigd ja. worden. Peter, jullie ontwikkelen dus die nieuwe chip, ja, dat ding. Klopt. Um, wat, wat, wat is het voor ding? Wat kan die? Nou, in principe het bijzondere aan deze chip is dat hij niet alleen kan zenden, maar ook kan ontvangen. Uh, dus dat is het enorme uh, verschil. Het klinkt heel simpel, maar het is een enorme stap voorwaarts. Uh, uh, de de tags die we op dit moment hebben, zodra ze water komen... beginnen gewoon data te zenden naar de satelliet. Ze kijken niet eens of een satelliet uh, beschikbaar is om de data te ontvangen... Uh, en of de data überhaupt ontvangen is achteraf. Ja, want die tags die zitten bevestigd aan high. Ja, correct. Uh, ja, Irene, wij hebben dat in vorig jaar december... nee, u anderhalf ja, een dikke, dikke jaar geleden, in december, uh, samen gedaan uh, bij, bij Sint Maarten. Uh, dat dat, dat staat ook nog op onze website, daar hebben we zo'n high getagd. Ja. En Peter, jij zegt, die tags die, uh, die zijn eigenlijk voortdurend aan het uitzenden... Ja. waar die haai is... En, wat, en, en hij maakt contact met de satelliet als hij boven water komt. Ja, dus ja. De, de tags die jullie uh, waarschijnlijk gebruikt zijn... zijn iets anders uh, van het, het systeem. Um, de tags die wij gebruiken, uh, zodra ze onderwaard zijn... Uh, meten ze bepaalde parameters die interessant zijn voor mensen zoals Irene. Uh, de diepte, de temperatuur, de lichtintensiteit... die worden opgeslagen op een klein uh, geheugentje. En zodra de tag boven komt, wordt al die data naar de satelliet gestuurd. Ja. Um, de manier waarop wij het nu doen is iets slimmer dan voorheen. Dus we kijken eerst of een satelliet beschikbaar is om te ontvangen. Zodra die satelliet een handshake geeft, dus zegt van ja, ik ben beschikbaar. Pas dan wordt de data uh, naar de satelliet verstuurd. Dus eerst maakt hij een, ja, een handshake, ja. zoals je het noemen? Een soort smsje. Het is eigenlijk een ja. heel klein berichtje. Je stuurt gewoon een smsje naar boven van goh, is er een satelliet? Pas als het satelliet terugmeldt van ja, ik ben beschikbaar, stuur de data. Maar dan pas wordt de data verzonden. En dus, waarom dan eerst dat smsje? Waarom niet gelijk high boven, floep, hup, data omhoog? Omdat uh, als je de data gaat sturen je eigenlijk je batterij gewoon helemaal leeg maakt. Dus nu wordt een heel kort berichtje om de, minuut, om de twee minuten gestuurd van... goh joh, is er een satelliet beschikbaar? In plaats van gewoon domweg alle data te sturen. Ja. Dus je batterij gaat veel langer mee. En dat heeft dan twee voordelen. De eerste voordeel is, je kunt veel meer data meten. Dus meer gegevens voor de biologen. Of langer meten. Dezelfde data, maar dan langer meten. Dus de batterij gaat gewoon langer mee. Ja. Um, je zegt, hij kan ook ontvangen. Wat, wat ontvangt hij dan? Dus de, we kunnen gaan praten met de haai. Ja, dus, ne, ne, ne, ne, ne, dus de terugmelding van de satelliet. Van, joh, ik ben beschikbaar. Ga de data maar sturen. Op, ja. Maar de, daarna is er nog uh, een belangrijk voordeel. Dus we sturen niet de data gewoon maar uh, simpelweg als één blok... Uh, naar boven. Iedere keer wordt een stukje gestuurd. Laten we zeggen een dag van de data, een dagmeting wordt gestuurd. Daarna komt weer even dat sms'je naar de satelliet van... joh, heb je dit ontvangen? Ja. Als dan de satelliet terugmeldt, dus dat is het ontvangstgedeelte van... ja, dit stuk heb ik ontvangen, hoeven we dat niet meer uh, te sturen... want dan weten we zeker dat dat goed ontvangen is. Ja. Dus het is veel efficiënter en Correct. betrouwbaarder. Ja. En, maar ik zeg, er wordt gecommuniceerd met de haaien. Ja, eigenlijk wel. Hè. Er wordt, ja. Tussen ja, die satelliet en die, die win, haaien, VIN, wordt er gecommuniceerd. Irene, um, ja, Peter zei het net al heel kort. Maar nog even, wat, wat, wat, doet, die, wat doet die tech nou... waar jullie onderzoekers zo, zo blij mee zijn? Om, bedoel, ik, ik kom natuurlijk meer uit de beschermingskant. Dus ik wil dan eigenlijk weten, hoe moet ik zo'n beest beschermen? en ja De zee is groot en de nachten zijn lang, is een mooie uitdrukking. Maar je kunt niet even de tolstop eruit trekken... En, of een haaien een enquête onthouden, wat doe je nou eigenlijk? En die informatie over die haaien, van waar ze zwemmen... maar voornamelijk ook hoe diep ze zwemmen... Uh, uh, welke patronen ze voeren, ook zeg maar in 3D... is voor ons heel belangrijk. En juist dit soort informatie, die juist al die informatie kan stapelen... over, over diepte, over temperatuur... maar dan gekoppeld direct weer aan, aan de locatie... leert ons heel veel over hoe ze de zee gebruiken en waar ze zijn. En dat kunnen wij dan weer gebruiken om die beesten beter te begrijpen... en te kijken hoe we ze beter kunnen helpen dat ze er blijven. Want hij meet diepte, uh, temperatuur ook, of, te, of dat, dat weet je gewoon van nou, het water? Nou, diegene die, die prototypes die we nu hebben staan, die hebben diepte... Temperatuur en lichtintensiteit. Maar, maar het mooie van, van deze nieuwe tanks is... omdat ze zo ontzettend efficiënt met die batterij eh, omgaan... kun je het zo gek maken als je zelf wil. Je kunt er eh, steeds meer parameters, je zou er uh, zoutgehalte bij kunnen, oh. kunnen doen. Allerlei ja. dingen. Omdat ze gewoon zo efficiënt zijn. Want gewoon... Het gaat erom bij dat merken. Um, je kan niet even de batterij in een adapter in stopcontact steken... Zo als hij helemaal op de haai zit. Dus, dus, dus je hebt die batterij en dat is, die, dat is, die is eindig. Ja. Dus alle, alles wat je er extra aan toeters en bellen aanhangt... kost je batterij. Ja. Dus hoe beter die batterij die op die batterij gaat... hoe meer informatie je kan krijgen. Of hoe langer je, je, je kan blijven uh, merken. Ja. Uh, hij heeft daar geen uh, last van? Nee. Van zo'n zender? Zo uh, ze doen dit al... Tientallen jaren. En uh, het is natuurlijk... Um, uh, en, en, en heel, het is vreselijk duur om zo'n expeditie op werk te stellen. Om zo'n haai te gaan merken. En... Um... Daarom, ja, maar, kan aan, last van hebben. Nee, maar daarom doen ze er alles aan. Om, uh, om, om, om, om, te, om, om ook bij te houden of dit überhaupt werkt. Doe, uh, en daarnaast of die haaien er geen last van hebben. Maar je, hebt, je merkt het gewoon. Want die haaien die gaan jarenlang mee met zo'n zender. Ja. Op een gegeven moment als je batterij op is. Gaat, laat die zender ook los. Er zit een soort uh, ja. uh, loslaatmechanisme. in dat ja. je daarna geen last van heeft. Dus dat je niet, dat je niet een eindeloze uh, spul met je mee zult nog. Ja. En die, uh, die haaien die, uh, gaan dan als, hartstikke goed erop. Nou zag ik foto's van van die expeditie, uh, want jullie zijn een week mee geweest... en de tweede week, dat is eigenlijk nu, hè. Uh, Jullie vangen dan witte haaien... Uh, om, om te, te zenderen tijdens dat soort expedities. Ik zag ook een foto dat zo'n zo wit hij gewoon op het dek ligt. En daar staat iemand bij. En de, de, oh, uh, ja, ik schud, is, nee. Dat, uh, nee dit, dat, het lijkt het dek. Dat was een foto uit Jaws. Nee, <laughs> nee? Het, het lijkt het dek, maar wat ze aan boord hebben... en dat is uh, echt heel spectaculair om te zien... hebben ze een hele grote lift, een soort kraan. Die gaat, dat is een deel, van, een, een deel van het dek. Die gaat overboord en die gaat naast, naast de, de boot in het water hangen. Er komt enorm contragewicht tegenover dat de boot niet omkantelt. Hm. Maar daar gaan die wetenschappers uh, opstaan. Dus die haai die komt het water niet uit. Maar hebt dus, je maakt een soort een, een, een, een tijdelijk vloertje in het water. Een lift. Een lift. En die haai wordt dan echt gevist. Hè? Met, een, ja. met, uh, met aas en een haak mm -hmm. en een boei. En uh, die wordt dan binnen getakeld. Een haak eruit. En dan, uh... Maar ik vond het zo bijzonder dat ze gewoon naast een, een, een grote levende... Witte haai staan. Ja, er staan inderdaad wel een aantal mensen omheen die echt. Die echt de enige taak die ze hebben is, die, is zorgen dat het goed gaat met die haai. En ook goed gaat dat er niks gebeurt met de, met de wetenschappers, ja. maar op zich er staan er drie man naast. Het enige wat hij doen is die haai monitoren en zodra ze het idee hebben van. Maar hou je hem dan in goed. een houtgreep of nee. hoe doe Bind je hem vast? Nee. Hoe, uh, <purposefully> maar zo'n witte haai, die, die ligt op te spartelen en te bijten en te ja, flapperen. De, de, hij krijgt wel een. Uh, nou, het is net zoals we als wij het gedaan hebben: die krijgt een, een touw om zijn staart. Ja. Uh, daar, daar, daar staat iemand dat dus vast te houden. Maar, en, en iemand houdt hem bij de, bij de voorkant stabiel. Maar als die haai uh, wil, uh, dan, wil hij, uh, dan wil hij weg. En dan, en dan gaat hij ook weg. Dus daarom moet het echt binnen... Vijf minuten moet dat allemaal gebeuren. Ja. Um, hoe, hoe, want Peter, jij bent van de ESA. Jullie ja, werken aan satellieten, jullie zijn geen haaienonderzoekers. Hoe kwam dat nou dat, dat jullie plotseling met Irene... En, en andere haaienzoekers in contact kwamen? Ja, het is in principe een heel lang verhaal, maar we oh, het heel, ja. heel kort houden. Dus uh, we hadden al een tijdje uh, het idee dus dat de satelliet veel meer kan... Uh, dan waar de biologen gebruik van maken... En dan ga je kijken van, waar ligt het aan? Dus, Want jullie dachten eigenlijk, jullie hoorden berichten van wat zij aan het doen zijn. Het is ja. prachtig, dat is ja. onderzoek. Ja. Maar technologisch zijn een beetje prutsers. Uh, okay. Nee, maar het kan beter. <laughs> Ik zou het zo niet gezegd ja, hebben, ja. maar het is aardig samengevat. Ja. Ja, jullie hebben iets in huis wat eigenlijk ja. doet, veel beter doet wat zij graag willen. Ja, Dus er dus is veel meer capaciteit, veel meer mogelijkheden. En, en dan ga je kijken van, waar ligt het dan aan? En dan kom je er toch achter dat heel veel van die bedrijven die die tax verkopen... Oh. toch vrij kleine uh, bedrijven zijn... En uh, de investering om echt gewoon hoogtechnologisch uh, onderzoek te doen... Ja, hebben zij waarschijnlijk niet. En daar komt ESA dan uh, aan te passen. We hebben dus een, een, een artist, dus een, een budgetlijn voor onderzoek te doen. Uh, telecommunicatieonderzoek. Ja. En daar zijn wij dus ingestapt. Gewoon zeggen van, oké, okay, wij gaan dat onderzoek uh, bekostigen. Wij gaan dat betalen. Uh, wij ontwikkelen die chip. En daarna kan er dus uh, mensen zoals Irene gebruik van maken. Uh, met de, vo de volle mogelijkheden die de satelliet eigenlijk al bood. Ja. En uh, leren jullie hier zelf ook weer van? Uh, absoluut. Absoluut. Dus... Uh... Want je zou denken dat jullie basis zeggen... Ja, je bent niet opgeleid als haaienonderzoeker. Uh, we we sturen dingen in de ruimte. Uh, je ja. dus, uh, moet hier ook iets aan hebben. Oké, okay, dat is uh, misschien een beetje een misvatting. Ik denk dat heel veel mensen denken... dat dus. wij alleen uh, werken aan systemen voor satellieten. Dus die gewoon de ruimte in gaan, Maar wij werken ook op het grondsegment. Een voorbeeld is misschien uh, Galileo, het navigatiesysteem van, van Europa. Waar we gewoon ook werken aan... zorg dat er een chip komt in je mobiele telefoon... Ja. zodat je Galileo 4. kunt gebruiken. Ja. Ja. Dit is gewoon een, een ander voorbeeld. Een haai is in principe... Een soort platform. Dus het kan een auto zijn. Het kan een trein zijn. Het maakt eigenlijk maar kan ontwikkelen... het ook gebruik voor worden voor andere, voor andere ja, dieren? Ja. Onderzoek, andere absoluut. absoluut. Of... De, de chip is in principe gewoon uh, nou, uh, anderhalf bij één centimeter. Het kan op vogels, het kan op schildpadden, het kan uh, op rendieren. Daar wordt ook al naar gekeken. Uh, ja, het is absoluut niet zo dat alleen geschikt is voor haaien. We hebben wel voor haaien gekozen omdat dat uh, vrij lastig is om te testen. Dus als het werkt, in de marine omgeving, weet je eigenlijk bijna zeker dat het overal ja, werkt. Ja. Um, Irene, um, ja, veel investeringen dus in dat haaienonderzoek. Weten we dan zoveel nog niet over haaien? In totaal zwemmen er op dit moment, ik denk... 300 haaien met een zender rond op de wereld. En dat is natuurlijk op, op, een, op een oceaan waar, waar honderden soorten haaien zitten. Daar weten we echt veel te weinig nog. Dus maar is... Ik zie iedere week uh, Shark Week op Discovery en overal. Ik bedoel, ik zie zoveel over haaien. Bij wijze van spreken. We, we leren meer, maar het is nog steeds. Zijn het eigenlijk hele mysterieuze dieren? Er zijn heel veel van, van, van, hun, van hun leven wat, wat zich in het, ja. in het onzichtbaar afspeelt. Ja. Dus dit is heel spannend dat we nou ja, nieuwe goed, dingen leren. We hopen dat deze zender dan echt heel spoedig op een haai geplaatst kan worden. Zodat we weten of de zender echt goed werkt. En dat we nog meer leren over de, over de haaien. Dankjewel Irene Kingma van de Elasmo En Peter de Maagd van de ESA. En op onze site vroegevogels.bnnvara.nl um, is meer informatie te vinden. En ook nog onze haaienuitzending die we maakten met uh, Irene. Waarin we een tijgerhaai uh, vingen. En, uh, alles goed met die tijgerhaai? Quintie, ja, dat gaat als een tieren. Naar. Nou, hartstikke mooi. We zijn zo weer terug. Tot zo.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 En stuur een lief bericht. Van alle berichten maken wij één lange supportshaal. Ga nu naar hetvergetenkind.nl Magistraal. Neo-rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Wilt u sms'en met uw kleinkind?